Dat nu als Sinterklaas morgen komt? Uh, ja, zetten we de zak met cadeaus in de gang, een beetje verscholen achter de paraplubak. En die spelen we de dat in handen. Oh. Hm. Ja, ik ben blij dat u dat allemaal bedenkt. Hm. Meneer van Herenwaarde, Ja? Uh, ik vroeg me af, zouden we voor uw vrouw ook niet iets moeten doen? Ach ja, dat is moeilijk, hè. Ik ga zo te herinneren aan een familiefeest. Nou, in ziekenhuizen wordt het ook gevierd. Ja, zij heeft zo weinig wensen. Zou u iets voor haar willen kopen? Of, of erover nadenken? Mm -hmm. oh ja, jij denkt dat ik wat weet, ja. U zou mij ontzettend mee helpen. In, hoor je dat? Ik ben bang. Wel nee, schat, je hoeft er niet bang te zijn. Sint weet toch best dat jij lief bent geweest? Ga even open doen. Nou. Zou uh, Zwarte Piet er al bij zijn? Ah. Ik weet het niet. Hij oh, heeft een hele zware stem, moet je dan? Ik heb het door. Ik weet het ook niet. Zullen we een liedje zingen? Ja. Kijk, wat een verrassing! Sinterklaas met een zak vol cadeaus. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal even recht. Kom, hingen mee doen. Misschien, Misschien. heeft u nog even tijd voordat u weer naar Spanje rijdt. Heeft u binnen, en we Sinterklaas? We we we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. Bravo! Goedenavond, twee charmante dames. Dat is Sinterklaas. Oh, wat is het hier lekker warm. Ik geloof dat Sinterklaas een oude botten maar even bij de kachel moet warmen. Ja, het zal wel koud zijn op die daken, hè, Sint? Oh, nou. en uh, vergeet u de portieken niet nee. bij het aanbellen. En dan al die tijd voor de etalages van speelgoedwinkels. Ja. Oh, gelukkig was er laatst een. ...aardige dame in de buurt die mij hielp met het uitzoeken van cadeautjes. Mm. Ja, dat kan ik niet allemaal meer zelf horen op mijn leeftijd. Ja, Sinterklaas ziet er wel heel oud uit, hè? hè, Inge? Ja. Zo, jij bent dus, Inge. Maar die naam heb ik zojuist gezien toen ik even in het grote boek keek op mijn schimmel. Kon je dat wel lezen in het donker, Sinterklaas? Nou, maar het stond er ook met hele grote letters in. Inge. Het wat wel chocoladeletters. Zo, Inge, durf jij Sinterklaas een handje te geven? Tuurlijk durft ze dat. En een kusje? Durf ik niet. Oeh, <laughs> maar juffrouw Marion, die durft dat vast wel. Staat dat ook in het grote boek, Sinterklaas? Uh, in het grote boek staat alles. Ik denk toch dat ik Sinterklaas eerst maar eens een hand geef. Mm. En uh, Inge, ben jij dit jaar zoet geweest? Ja, Sinterklaas. Mooi zo, oh, nou dan, dan moeten we maar eens kijken wat er voor jou in de zak zit. Het werd een heel vrolijk bezoek. Als Sinterklaas ook nog andere kindertjes wilde aandoen, mocht hij op het laatst wel opschieten. Sinterklaas, wij stellen het ontzettend op prijs dat u ons zo langdurig van uw bezoek hebt laten profiteren. Ja. En ik vond het heel gezellig bij al die vrolijke gezichten in de tuin, Fluiter. Eh, ik hoop dat jullie allebei nog een liedje zult zingen... ...voor ik weer de ijzige donkere avond in ga. Och, Sinterklaas, wat heeft u toch een zwaar leven. Ah, zeg dat wel, juffrouw Marion. Intussen spreek ik de hoop uit dat u ook het volgend jaar weer zoet zult zijn... ...en dat ik dan over een jaar mag terugkomen om u... De hand te drukken. Tot ziens. Tot ziens, Sinterklaas. En goede reis. Oh, oh, oh. Nu vergeet ik toch bijna het cadeautje voor juffrouw Marion. Zeg. Waar, waar is het? Ik had het toen. Ik kwam toch in mijn hand. Oh, kijk eens, hier heb ik het. Ach, oh, ja, dank u wel. Oh, ik ben zo benieuwd wat erin zit. Oh, kijk eens. Wat prachtig! Een ingelijste tekening. Ja, een van mijn pieten tekent graag kinderen. Oh, oh, het is prachtig. Dank u wel, Sinterklaas. En wel nu, tot ziens allemaal. Tot ziens, Sinterklaas. Kom, zingen Inge. Dag, dag Sinterklaasje, dag, dag, dag, dag, dag. Zwarte Piet, dag, dag Sinterklaas. Hoe is het vandaag, zuster? Nou, ik moet zeggen, zo hetzelfde. Mevrouw mm -hmm. voelt zich vandaag erg moe. Ja. Maar ja, dat weet ze ook, dat hoort erbij. Mm -hmm. He, en stilstand is toch wel achteruitgang. Ja, ja. Wil u nog even naar mevrouw oh, toe? Ik graag, als Zal ik even kijken? Ja, graag. Mevrouw van Herenbaan, er is u. Een mevrouw. Ja. Mag ze even binnenkomen? Ja. Ja. goed. Komt u maar even naar binnen. Dank u wel, zuster. Gaat u wel. Dag, mevrouw van Heerenwaarden. Wat een prachtige bloemen heeft u naast uw bed staan. Vind je dat? Van de Sint stond erbij. Kleine verrassing. Het is goed dat de Sint om u denkt. Hm? Mm -hmm. Denk je dan dat ik het leuk vind, bloemer? Weet je waar die aan herinneren? Nou, ik denk dat, dat de Sint u wilde laten merken dat u erbij hoort. Waarbij? Ha, toch niet bij die mensen die gezellig met elkaar Sinterklaasavond vieren. Zal die hier trouwens ook een Sinterklaas... Ik kwam de bellen langs. Ik had hem die bloemen naar zijn hoofd willen smijten. Maar hij heeft het niet gedaan. Ik Denk niet dat het had geholpen. Nou ja. Aardig dat je aan me gedacht hebt. Maar mevrouw van Heerwaard is niet mijn werk. Bloemen. Een ingelijste foto van Inge en een gedichtenbundel. Je denkt toch niet dat Renier zoiets zou zien? Ik zie wel dat je nou niks kunt zeggen. Maar wat moet ik met gedichten? Dacht je niet dat die tijd voorbij is? Het is precies zoals het is. Dit is mijn dochter. Een foto... waarde Ja. De tas met het wasgoed van uw vrouw. Oh. Oh ja, ja. Ja, dank ja, u. Alsof ik al niet genoeg aan mijn hoofd heb. Die denken dat ik het niet aan je zie. Aan mij is niets te zien. Oh, jawel, je bent volstrekt onder de indruk van haar. Daar mag ik niet aan denken. Zeg je dat? Zeg je dat tegen jezelf, Renier? Ik mag er niet aan denken. Je kunt je niet aan jezelf onttrekken, Renier van Herenwaarde. Vind je het lastig dat ik zo tegen je praat, in jezelf? Dat je tegen jezelf praat met mijn stem. Zwijg, alsjeblieft. Waarom laat je haar de vrijheid niet? Waarom loop je toch steeds zo verlangen naar haar te kijken? Je ziet toch wel hoe leuk ze die kunstschilder vindt. Is die niet meer geschikt voor haar leeftijd? Iemand die vrij is? Iemand zonder vrouw? Ik wil het niet. Omdat het verlangen zoveel pijn doet. Omdat je haar omarmen wilt en het niet kunt? Omdat je zo alleen bent? Is het niet zo, René? Dat huis daar in de sneeuw ligt. Oh, is net een sprookje. Nee, ik zie een oh, nou, Als er een sneeuwpop staat, dan zullen er ook wel kindertjes in de buurt zijn. Nee? Precies. Ah, sneeuwpallen. Pas op. Je kan toch wel tegen een beetje sneeuw? Ja, maar niet als je er een keiharde bal van maakt. Ik had hem juist heel zacht gekneed. Nou. Heb ik je bang gedaan? Maar ik schrok toen je zo tevoorschijn sprong. Ik zag je al van kilometers aankomen. Nou, wij hebben helemaal niks gezien, hè? Nou ja, zolang de bomen dikker zijn dan ik, is er niks aan de hand. Vind je dat geen leuk huis? Ja, dat zei ik net tegen Inge. Natuurlijk is het leuk, daar woon ik. Een opschepper. Wacht eens dus even, ik geloof dat ik jou even moet inpikken. Nee, nee, nee, nee, nee, nee doe niet, doe niet. Hier Hé, oh, ja. hey, hey, hey, hey, hey, hey. Wat een nou, aard. Ja. Ik moet er even iets in peperen, vader. Misschien moet je dat kleine meisje van Herenwaarde eerst even ophalen. Nou, maar dat is mijn taak. Hé, hey, Inge, zullen we een nieuwe sneeuwpop maken naast die grote, hé? Hey? Kom. Ja, dan ja. is ja, nou, nou. <laughs> <laughs> Wat een energie. <laughs> en wie bent u? Oh, ik ben Marion van Kerk. Ik ben in dienst van meneer van Heerwaarden. Ja. Ik dacht even dat je voor mijn zoon poseerde. Sneeuwpret. Het ja. ja, zou een prachtig schilderij worden. Ik geloof wel dat het een beetje erg veel waar maakt. Heeft niks. Waar is de jeugd voor? Ja. Nou, woont u hier fantastisch. Stil, rustig. En toch is het hier meestal een drukke bedoeling. Ja. Nou, daar werk je dan nu zelf aan mee. Heb je het naar je zin bij Baron van Herenbeinhek? Oh, ja, ik bedoel, ik hoop niet dat u dat verkeerd begrijpt. Waarom zou ik? Nou ja, ik bedoel, ik ben natuurlijk maar een soort kunstmoeder van Inge. De kleine is door al die ziekte veel te kort gekomen. Ja. Mooi er is achter die sneebalans gelopen. Ze ja. mm, ziet er fantastisch uit. Ja, ze ja. is dus de laatste tijd wat rustiger dan toen ik kwam. Goed. Als je het mij vraagt, zul jij het wel roeien maar We maken een grote sneeuwbal jij ja, komt kom eraan. Je spoedige overkomst wordt als ja. de eerste verlangd. Ja. Ik maak chocolademelk voor jullie. oh heerlijk. Oh, we komen zo naar binnen, meneer Dubois. Mm. Nou, zal ik even helpen duwen? Ja, daar ben je veel te smak voor. oh ja, moet je eens even heel goed kijken, Jaap Dubois. Kom op, Inge, duwen. Duwen, Marion, ja. duwen. Ja, duwen. ja nou. Nou, zo is hij wel groot genoeg, hè? <laughs> moet je dat nou zien? Ja. Zwakke krachten. Kijk maar eens even goed wat mijn spieren vermogen. Nou, laten we eens kijken dan. Hé, hey, ho, hies. Oh, hies. Nou hies. Ho, hies. Ho, moet je kijken wat schitterend zeg. Oh, ja. Hij is nog groter dan het onderstuk van die andere pop. Nou, dan moet hij even nog het lijfje, jongens. Kom op. Maar eerst het kusje dat je Sinterklaas niet wilde geven. Dat is niet eerlijk. Maar dit wel. Je denkt toch niet dat ik me voor niets zo uitsloofde. Hm. Juffrouw Marion! We komen eraan, juffrouw Inge. Ik hoor van Inge dat u vanmiddag een sneeuwpop met haar hebt gemaakt. <laughs> ik heb hem niet zien staan in de tuin. Uh, we waren aan het wandelen en toen uh, kwamen we langs het huis de boshut. Het Huis van Dubois? Mm -hmm. En uitgerekend op die plaats besloot u een sneeuwpop op te richten? Nee, nee. Ja, neemt u mij niet kwalijk. Het staat u natuurlijk vrij. We hebben om... chocola gedronken bij Jaaps vader. Inge en u. En Jaap, die was thuis. Ja. Ja, dat heb je met die kunstenaars. U vindt het toch niet vervelend? Oh, nee, nee. Tuurlijk niet. U kunt gaan wandelen waar u wilt. Mijn moeder woont daar niet zo ver. Het huis van Herenwaarde, ik heb het gezien. Het is zo prachtig. Schijn. Juffrouw van Kerk, hoewel. Van buiten ziet het er fraai uit, dat geef ik toe. Heeft u er als kind gewoond? Oh, ik kan me bijna niet voorstellen hoe het is om in zo'n schitterend huis te wonen. Nou maakt u zich daar maar geen geweldige voorstellingen van. Ik, ik heb toch niets verkeerds gezegd? Nee. Nee, nee, natuurlijk niet. Nee. Hoe zou u dat kunnen? Ik zal u iets vertellen. Het was inderdaad zo'n schitterend kasteel. Nou ja, hij veranderde natuurlijk van alles. In het begin van deze eeuw brandende kaars als verlichting. En toen maakte de rijtuigen plaats voor auto's. De oude klaffen werd vervangen door een radio. Alleen mijn vader bleef zoals ik hem mijn voorstel. Ik bedoel, zoals ik vond dat het hoorde. Op zijn paard ging hij de prachtig langs. En dan nam hij mij mee. Mijn moeder blijft dan thuis met mijn ziekelijke broertje Diederik. Hij was een goed mens, mijn vader. En op een dag... Ik was toen tien jaar... Kwam mijn moeder de kamer binnen rennen. Waar ik bezig was met mijn huiswerk. Ren hier ga onmiddellijk mee. Maar moeder, wat is er? Je vader, heeft een trap gekregen van zijn paard. En de volgende dag stierf hij aan zijn verwondingen. Wat verschrikkelijk. Waarom zou ik mij beter vergaan dan anderen? Maar u was pas tien jaar... En Inge, Inge is vier. We hebben het leven niet in eigen hand. Ik denk dat u dat niet zo gemakkelijk bedoelt als het klinkt. Vlak voordat mijn vader stierf kwam ik bij hem. Hij praatte heel moeizaam. Hij droeg me op voor mijn moeder te zorgen en voor mijn broertje. Dat was wat hij van mij verlangde. Ziet u die grote statenbijbel daar? Ik zag u er vanmorgen in bladeren. Dat was zijn geschenk aan mij. Als het u moeilijk valt, moet u niet verder vertellen. Ik denk dat zwijgen meer pijn doet. Soms, weet u, mijn moeder kon zo moeilijk uiten. Ze verschoolde al de gevoelens achter een hoeveelheid vormelijkheid. Mijn broer Diederik dat was iemand met uitstekende manieren, maar zo ziekelijk als hij was kon hij toch ook moeilijk weglopen bij zijn moeder zoals ik. Nou, soms liep ik het huis uit de bos in. En liep ik net zo lang door tot op mijn voeten pijn deden. En dan was ik dan ver genoeg was. Hij liet me op de grond vallen en droomde. Uh, waarom vertel ik u dat allemaal? Ik luister graag naar u. Meent u dat? Mm -hmm. Ja, ik... Ik wil u niet om uw aandacht vragen. U hebt recht op een eigen leven. Ik woon in uw huis. Oh ja. jij ja, nu voedt mijn kind op en... U denkt toch niet dat mij dat ontgaat? Nou, ze ziet er trouwens geweldig uit. Hmm. Maar ik kan mijn eigen vrouw niet eens vertellen dat het uiteindelijk weer goed gaat. Maar dat kunt u wel. Dat moet u. Als ik vroeger van huis wegliep, dan bleef ik uur op de plekken waar ik mij verborg. En Het was er zo stil, zo vredig. En dan dacht ik later... ...dan moet het bij mij, waar ik dan woon, net zo vredig zijn. En dan lag ik met mijn hoofd op mijn armen en doezelde weg onder de zon. En op een dag ontwaakte ik door een vogel. Het was de tuinfluiter die zong. En daarom heeft uw huis die naam gegeven. Precies. Het was de vergissing van mijn leven. Ik wilde zo graag de vrijheid. Maar er is heel weinig van terechtgekomen van Kerk. Kun je niet slapen, Marion? Ik moet aan zoveel dingen denken. Op wat voor een kasteel ben jij geboren? Mijn grootvader had een gutterij. En verder gaat mijn kennis niet van de geschiedenis van de familie van Kerk. Wat geeft het? Die verhalen kunnen mij niet schelen. Wat dan wel? Wil je dat dat ik. Vertel het maar. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Kom hier. Kom bij me. Kom bij me, Marion. Niet zo wild. Nee, nee, niet wild. Kom bij me, lieveling. Ja, dit is een droom. Wacht maar, buiten die droom ben ik niet anders dan nu. Ik geef zoveel om jou. In een droom kun je zulke dingen gemakkelijker zeggen. Buiten de droom wil ik ze graag horen. Is dat zo? Ik verlang naar je, Marion. Je maakt me onrustig, op een prettige manier. Kom tegen me aan, lieveling. Oh, ja, ik weet niet wat ik tegen je moet zeggen. Dan zwijg je. Als we niet willen, hoeven we niet te praten. In je droom... Dit was het tweede deel van De Tuinfluiter. Een hoorspelserie in twaalf delen naar het boek En De Tuinfluiter zingt van Jos van Maanen Pieters, bewerkt door Rudolf Geel. José Ruiter was Marion Verkerk, Frederik de Groot Renier van Herenwaarden. Els Buitendijk, Magda zijn vrouw. Danielle Mulders, Inge zijn dochter. Martine Krefkeur, de barones zijn moeder. Jaap, Gila Freysen. Dubois, de vader van Jaap, Korwitsche.